dur Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Israël zijn ze woest over het arrestatiebevel van het internationaal strafhof. Dat wil de Israëlische premier Netanyahu en oud minister Gallant vervolgen... voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hier hoort onze correspondent Nasra Habib-Allah. President Herzog heeft onder andere gereageerd. Hij noemt het een absurd besluit van het hof. Uh, en ook oppositieleider Jair Lapid heeft gereageerd. Hij noemt het een beloning voor terrorisme. Er is ook een arrestatiebevel voor Hamas-leider Al-Masri. Ruim 100 landen zijn aangesloten bij het strafhof. Het bevel betekent dat de mannen kunnen worden opgepakt als ze in een van die landen komen. Seward van Linden en zijn twee zakenpartners worden aangeklaagd voor onder meer oplichting en witwassen. Aan het begin van de coronacrisis regelden ze voor de overheid een grote partij mondkapjes. De drie zeiden dat ze geen winst hoefden te maken, maar deden dat wel. Het OM neemt ook mee dat het allemaal tijdens de coronapandemie gebeurde. Crisissituatie en op zo'n moment moet de regering en ook wij ervan uit kunnen gaan dat daar geen misbruik van wordt gemaakt. En het OM is van mening dat dat in dit geval dat daar wel sprake van is. Stewart en zijn twee zakenpartners staken samen in totaal bijna 20 miljoen euro in eigen zak. En het is spekglad vandaag in Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland geldt al de hele dag code geel. En vanavond krijgen de provincies Gelderland, Flevoland en Utrecht ook weer met code geel te maken vanwege gladheid. Het moet wel veilig blijven natuurlijk. Daarom stuurden wij verslaggever Suzanne de Vries naar verkeersveiligheids groep Nederland voor een slipcursus. Ik rijd nu met 30 een grote witte plaat op. Ik heb gewoon mijn handen aan het stuur. Oh, oh nee, oh nee. Wat zit je nou oh. te kijken. Oké, okay, de auto is 180 <laughs> graden gedraaid en we staan helemaal op een andere weghelft. Ja. Als dit in het echt was gebeurd, dan was ik nu op een tegenligger geknald. Precies. Rustig blijven en wachten tot je de grip terugkrijgt het is vaak beter dan hard remmen en in paniek raken, zegt de instructeur. Ja, handige tips wel, want in het noorden is het nu alweer op veel plekken glibberen. Vanavond vannacht en morgenochtend is het dus op nog meer plekken glad. We krijgen morgen opnieuw buien met hagel en natte sneeuw bij max 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg, zo aan het begin van de avondspits. Ik geef een overzicht van de langste files in de regio op dit moment. Bijvoorbeeld op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de N241... sta je in beide richtingen langer dan een uur vast. Ook loopt het vast op de N245 van Alkmaar naar Schagen. Bij Schagen een uur vertraging. En rijd je op de N504 van Noord-Scharwoude naar Schorlopdam... dan heb je bij Schorlop-Oost ongeveer een half uur vertraging. Ook viel op de N508, Rustenburg richting Alkmaar. Tussen Ooterleek en Alkmaar-Noord 20 minuten vertraging. En rijd je op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Dan kun je bij Avenhoorn ongeveer een half uur vertraging verwachten. Verder ook vielen op de N9 van Alkmaar naar Den Helder. Tussen Afrit Egmond en Petten is de vertraging 50 minuten. En de andere kant op van Petten naar Bergen ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Are you ready? Born ready. <laughs> Let's go. You call me on the phone. I act like going on. I've been in my car. I pretend that you don't turn me on. You're ah. sexy thing, yeah, you know it. Yeah. Feelin' <laughs> a blind me how of But don't worry. Now it's in the room Hope I make it out of oh, yeah, here. Yeah, here I just left from Vegas Did them dirty on the table Went and bought a new bent table I pay cash, don't see no paper Buy it, park it, and later All my cars inside, tomato From Atlanta, not Decatur I'm the one they say don't play with Make them boys get on your table I file a a flow, see the legs. Get more paper, get more haters Standing still, my diamond skating. Fuck the one she think we dating I can spend it, I've been saving I'ma a it. try to play me I've been chopping up the millions Used to chop it off a razor Back when I was set Into a fireplace, calling my race Niggas never had to give it to my woman, I'ma take it Guaranteed to tell her hug buys this shit, I'm trying to get naked I'm like, mm, mm, gotta get up out my room That's some more bad vibes comin' through mm, she gon' bust them boobs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 er zit zoveel schoonheid in het kleine geluk Een graalzucht verlangen maakt dat nou niet stuk Laat mij in die wand, laat mij in die wand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 En de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bedrijven en instellingen besparen te weinig energie. Ze vinden de regels te ingewikkeld en er is te weinig controle, zegt de Algemene Rekenkamer, die adviseert om meer hulp aan te bieden bij energiebesparing. In Israël is woest gereageerd op de arrestatiebevelen van het internationaal strafhof tegen premier Netanyahu en oud-minister Galland vanwege de Gaza-oorlog. Netanyahu noemt de beschuldigingen absurd, vals en antisemitisch. Het OM heeft 40 uur werkstraf geëist tegen presentator Rijsa Blommestein van Omroep Ongehoord Nederland. Op Twitter beledigde ze mensen met een donkere huidskleur. Het weer in het noorden winterse buien, vannacht overal met kans op sneeuw en minima rond het vriespunt. Op morgen overdag winterse buien bij een graad of zes. You can still debate That you can't fake it. Cause if you want the love of a man, come and get it. Oh, if you want the love of man, you got to get away. Choice, don't just sit there, girl. Stand up and raise your voice, 'cause if you the looper man, come and get it. Oh, if you're the looper man, you got to get with it. So if you're the looper man, come and get it. And then, oh my God, will come tumbling.